7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Universiteit Groningen berispt wegens discriminatie van mannen. Noord-Korea sluit rouwperiode af en de verkoop van vuurwerk begint vandaag.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 De Brabantse politie heeft in Aarle-Rikstel in een auto... een lading gevaarlijk en verboden knalvuurwerk gevonden. Agenten zagen de auto dinsdagavond staan. Er zaten drie jongeren in die aan het blowen waren. Bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten een tas met 99 nitraatbommen... en ook zijn drie zakjes wiet in beslag genomen.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 De groep Sharia voor Belgium verstoorde twee weken geleden... in de Balie in Amsterdam een debat over de liberale islam. Het monument voor de slachtoffers van 11 september in New York... is al een miljoen keer bezocht. 16 weken geleden werd het monument onthuld... bij de herdenking van de aanslagen tien jaar geleden. Op de plek waar de Twin Towers stonden staan nu twee grote waterbassins... met op panelen de namen van de bijna 3000 slachtoffers... Dagelijks wordt de plek in Manhattan door zo'n 10.000 mensen bezocht. Er mogen telkens 1.500 mensen tegelijk het monument bezichtigen. Een Australische vrouw heeft drie dagen vastgezeten in haar auto waarmee ze van de weg was geraakt. De vrouw van 45 week uit voor een overstekende kangeroe en reed vervolgens een taluut af. De auto kwam op zijn kop tot stilstand en de vrouw zat met één been bekneld. Pas na drie dagen werd haar hulpgeroep gehoord door een jongen die toevallig langs kwam lopen. De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht waar haar been is geamputeerd. Volgens de Australische politie is het een wonder dat ze het ongeluk heeft overleefd.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 Bert van Sloten. Een hele morgen. Problemen in Groningen. Er zijn te veel vrouwelijke hoogleraren benoemd. De man is de dupe. Ook de auto's vallen af. Hoe zit dat? Na half acht uh, alle details. Er mag weer vuurwerk worden verkocht sinds zeven uur. Maar eerst de boycott en de afsluiting. De toch al uiterst gespannen relatie tussen Iran en het westen dreigt te verslechteren. Iran dreigt de straat van Hormuz te blokkeren als het wordt gestraft met een olieboycott. De straat van Hormuz verbindt de Persische Golf met de Indische Oceaan... en is daarmee van cruciaal belang voor een groot deel van het olietransport uit de regio. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, uh, waarom wordt er eigenlijk gedreigd met een olieboycott tegen Iran? Ja, er zijn natuurlijk sancties tegen Iran over het nucleaire programma van Iran. Amerika verdenkt het land ervan dat het een bom wil maken. Iran zegt dat dat niet zo is. En op dit moment al, uh, uh, zijn er al veel belemmeringen tegen Iran... Uh, uh, in, in, in... In, uh, in actie. Je kan bijvoorbeeld geen, uh, geen geld overmaken naar dit land. Uh, Iran kan uh, niet meer met bepaalde uh, schepen uh, naar Europese havens gaan. Maar ja, de, de, de sancties die nu worden voorbereid, gaan veel verder dan dat. Die zeggen dat er een westers olieboycott moet komen. Dat houdt dus in dat westerse landen uh, geen olie meer zouden kopen van Iran. En daarnaast worden ook landen als Japan en Zuid-Korea, die nog, die nog veel meer olie kopen dan het Westen, onder druk gezet door de Amerikanen om aan dat boycott mee te doen. Nou ja, dat willen de Iraniërs natuurlijk niet. Nee, maar nu hebben ze een tegendreigement, het afsluiten van die straat van Hormuz. Is dat nou spierballentaal of is het een serieuze optie? Nou ja, voorlopig is het denk ik spierballentaal, uh, want uh, uh, Iran verkoopt olie ook aan andere landen dan het Westen. En net zoals voor de andere landen aan de, aan de Persische Golf die olie verkopen, uh, Irak, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, moet Iran ook van die straat van Hormuz gebruik maken om zijn olie naar zijn grootste klant, China te sturen. Dus op dit moment denk ik nog niet dat het zou kunnen gebeuren. Het kan natuurlijk wel zijn dat er een conflict ontstaat tussen, tussen Iran en Amerika. Ja, en dan gaan de militaire belangen natuurlijk voor. En dan zou het wel kunnen, maar voorlopig zie ik dat niet gebeuren. Ja, want het is wel een strategische plek. Het is een enorm strategische plek. Je moet je voorstellen. Het is, het is zoiets als het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Maar dan, uh, maar dan een kilometer of twintig. Uh, je kan bijna van Iran naar de overkant kijken. naar de Verenigde Arabische Emiraten. En er gaan uh, iedere dag uh, ja, tientallen olietankers. door die nauwe doorgang heen. Nou, dan zijn er maar een paar uh, raketjes nodig. Uh, en een paar schepen. om inderdaad dan. Ja, die ja, soort van uh, flessenhals is het bijna. om die af te sluiten. Ja, dus dat is, uh, theoretisch is het allemaal mogelijk. Mogelijk, maar zeg jij, het is de vraag of het uiteindelijk gebeurt. Wat, wat is de verwachting dat er de komende dagen nu gaat gebeuren? Nou, Iran is bezig momenteel met een militaire oefening. Precies op dat punt. En de Amerikaanse vijfde vloot die in, in de Persische Golf is gestationeerd... Uh, heeft gezegd van, uh, dat, ze, dat ze geen enkele vorm van afsluiting... van de Persische Golf uh, zullen toestaan. Nou, mochten de Iraniërs nu als een soort van test of oefening toch proberen de golf tijdelijk af te sluiten... dan zou dat tot verdere spanningen kunnen leiden. Maar ik denk dat op dit moment zowel de Amerikanen als de Iraniërs... geen zin hebben om, om, om dit echt eh, nu te laten ontwikkelen tot een verder conflict. We hou het nou letterlijk in de gaten. Samen met jou, Thomas Erfbrink was dat vanuit Teheran.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom trokken jullie aan de bel? Uh, nou ja, goed. We hoorden natuurlijk van het uh, voorgenomen vo uh, beleid van uh, de Rijksuniversiteit. We hebben namelijk uh, iemand in onze uh, universiteit universiteitsraad zitten. Zodoende werden we ook op de hoogte gesteld van het voorgenomen beleid... Uh, ja, en hoewel we er natuurlijk voor zijn als GSB... Eh, dat de verschillen tussen mannen en vrouwen op de universiteit worden beperkt... is we nu niet dat er gebruik mag worden gemaakt van discriminatoren maatregelen. Ja, even voor de helderheid. Die twaalf extra vrouwelijke hoogleraren, zijn die nou wel geschikt...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 Het probleem was alleen dat het, eh, de Rijksuniversiteit niet snel genoeg ging. Nou ja, goed, omdat wij gewoon hebben gezien dat het wel verschil maakt, vinden wij gewoon dat, dat moet worden. Nou ja, dat, dat men dat nog steeds moet blijven doen. Ja, dus ze we moeten wel erbij door blijven gaan. Maar op deze manier niet. Misschien moeten ze iets, uh, iets stiekemer doen.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 Het gaat knallen straks. De vuurwerkverkopers gaan een paar drukke dagen tegemoet. We staan te dringen tussen iedereen die nu al knallers wil hebben. En op de weg is het rustig. U kunt gewoon doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Morgen bestaat niet. Althans, niet als je op Samoa woont. Want daar slaan ze morgen een dagje over. Lekker, hè? Als de klok er om middernacht slaat, beginnen ze niet met de eerste seconde van de 30e december... Maar van de 31ste. Het eiland gaat namelijk over naar een nieuwe tijdzone en mist daardoor een hele dag. Is goed voor de economie, maar voor Katie is dat minder.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 Hopefully, next volgend jaar we'll celebrate Cathy's Kathy's birthday on the actual date that she was born on the 30th of uh, December. En dat is wanneer ze drie jaar oud is. En dus is er een grote taak vandaag met fluoriserend groen, geel en paarse kaasjes. En met een beetje hulp van haar ouders blaast Kathy de kaasjes uit en is het tijd voor de cadeautjes. <tied>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 DJ Robbie Williams, nou, eens kijken of we je kunnen laten rocken met het volgende onderwerp. Sinds 7 uur mag er vuurwerk worden verkocht. Verslaggever Jessica van Spengen is in Utrecht. Voor 7 uur hoorden we al dat de eerste klanten zich melden. Jessica, um, hoe is het nu? Is het al lekker druk? We gaan hier uh, gelijk een bestelling uh, ophalen, Bert. Want, uh... oh. Hallo, goeiedag meneer. Oh, er wordt hier live gewoon ondertussen vuurwerk gekocht. Dit is van jullie? Dit is van ons, dat klopt. Wat zit er allemaal in? Want jij hebt het lijstje, dat hebben jullie al van tevoren opgestuurd. Flying bees en uh, potjes, aansteeklonte. En zeker dat je alles hebt. Uh, Vuurpijlenpakket. Aansteeklonte is belangrijk ook hè? Voor zodat je alle vingers uh, behoudt. Ja. Hey, en uh, dit is een uh, behoorlijke krat vol. Is dat meer dan andere jaren? Uh, ja. ja. Vorig jaar deden jullie nog niet zoveel aan vuurwerk? Nou, toen deden we er ook al heel veel aan, maar. Nou, ik weet niet zeker of het meer of minder is. Oh, minder. Hoe oud zijn jullie? Uh, 11 en 13. Dus dan moet er wel wat afgestoken worden. Ja, dat moet inderdaad wel afgestoken. Maar ik ben erbij, altijd. En de jongens uh, kiezen wat klein vuurwerk uit. En ik doe voor s'avonds wat, uh, wat groter. Uh, zo hoe, laat mogen ze gaan wat hoe laat mogen ze gaan afsteken? Wat Hoe laat mogen ze gaan afsteken? Dat doen we netjes om 12 uur. Dat is ook ja, het leukste, hè? Eerder, Ja, klopt. U bent er nu ook bij, maar dat is meer om de rekening te betalen. Uh, ik ben er altijd bij. Die jongens bestellen het en ik reken af en uh, we nemen het mee. En ik zorg ervoor dat het veilig afgestoken wordt. En hoeveel uh, moet u gaan betalen? Uh, een kleine 75 euro ga ik betalen. U kijkt er een beetje zinnig bij. <laughs> nee, hoor, het kan wel, maar ik schrik er eigenlijk uh, ieder jaar wel van. Uh... Toch wel? Het is toch wel ja. een hoop geld? Ja, het is een hoop geld. Klopt. Is het in verband met die crisis toch nee, wat minder? Nee, nee, nee, nee, het is bijna ieder jaar hetzelfde. Dus we houden het uh, beperkt, vinden wij zelf. Dus... Want het gaat allemaal de lucht in. Uh, ja, het gaat allemaal de lucht in. Maar het hoort er toch bij? Het gaat allemaal de tas in. Grote pijlen, grote potten. Een gemiddelde bestelling? Uh, nou, iets onder het gemiddelde, denk ik. Ja, ja. Normaal gaat er wel wat meer weg. Het gaat allemaal in de grote tas. Mee naar huis. Veel plezier in ieder geval. Hier gaat een meneer, nou, die kan bijna zijn tas niet wagen. Klopt. Zit er zelf wel in? Op mij. Wat mij zo opvalt is dat bij al die volwassen mannen die oogjes zo gaan glinsteren. Al die kleine jongetjes komen weer een beetje nou, naar boven. kom vooral omdat ik moe ben, Want Het is nog te vroeg. Dat heeft niks met niks vuurwerk, vuurwerk te, maken. te maken? Nee, dat moet nog komen. Dat gevoel ik vind het wel heel leuk. Ik vind het leuk. Ja, het wordt wel minder als je ouder wordt, maar het blijft leuk. Nou, ik vind het een behoorlijke tas. Voor hoeveel is het? Uh, 102,60 euro, 60. Ook geen last van de crisis? Uh, nou, nee. Niet echt. Nee. Of is het zo dat met dat oud jaar toch dat even aan de kant gaat? Nee, hoor. Ik heb er helemaal geen last van. Eigenlijk. We gaan het gewoon lekker. Uh, Gaat het niet uh, politieke dingen bespreken nu. Helemaal niet, okay. zeker niet. Veel plezier zou ik zeggen. Gaat lukken, dankjewel. En hier gaan een paar jongens net de bestelling ophalen. Jullie moeten die kant op. Ja. Er staat een dj, we lopen er even heen. Want hier in het tuincentrum is een Chinese sfeer gecreëerd. Nou, je oogjes zijn nog heel klein. Ja, ik ben ook net wakker. Maar toch zo vroeg? Ja. Waarom? Omdat ik nog in de oliebollenkraam moet werken zo. Nou, dat is heel toepasselijk. Ja. En jij? Ik kom ook nog in het uh, tuin in bed. Ja, ik zie het. Maar toch al uh, zo vroeg vuurwerk kopen. Ja, ik wel hè? Ja, anders is uh, zometeen alles weer op. Ik ga een beetje de eerste dag aan. Tot je uh, later, ja, alles is op. Dat is ook zonde, hè? Ja. Hey, en wat gaat er nou gekocht worden? Dat weet ik niet. Mijn vader heeft de bestelling gedaan. Maar ik heb de lijst al gezien. Het is behoorlijk veel. Jullie komen hier binnen lopen. Er staan allemaal dummies. Dus dit is geen echt vuurwerk. Oh. Maar... Die oogjes glimmen, hè? Ja, dat wel. Vind je het mooi? Ja, ik vind het wel mooi, altijd. Ja. Dus je gaat lekker naar de balie. Hier moet je bestellen, inleveren voor bestellingen. En dan kun je bij de andere balie uh, de bestelling ophalen. Nou, het is nu even rustig. Straks uh, na achter verwachten ze weer een hoop drukte. En om 11 uur dan wordt de hoos verwacht 9000 klanten worden hier uh, de komende dagen verwacht. Er is dus nogal wat vuurwerk, dat hoort er allemaal bij, zo rond dit oud en nieuw. Wat er ook bij hoort is dat je dan nieuwjaarskaarten krijgt. En wij krijgen ze hier, bij Radio 1, uit heel Europa. Om te horen hoe het met de landen gaat tijdens de crisis. En hoe onze correspondenten het nieuwe jaar ingaan. Nou, eens kijken wat de post vandaag heeft gebracht. Nieuwjaarskaart uit Spanje. De feestdagen hier in Spanje zijn dit jaar zonnig. Werkelijk, met een strak blauwe lucht. Precies zoals het jaar begon. De winkelstraten rond Puerta del Sol bij mij in Madrid zijn volgepropt. Iedereen maakt zich op voor dat Drie Koningenfeest van 6 januari. En dat valt me dan weer eens op wat de Spanjaarden daarvoor uitgeven. Kijk, ze trokken al flink geld uit voor kerstmis. Ook deze laatste week gaan ze nog eens royaal uit eten... en kopen cadeaus dus voor die Drie Koningen... Per gezin wordt er zo 700 euro extra neergetikt. Kijk, en dat zou je dan weer niet zeggen in dit ontzielde land... waar de ramptijdingen zich dit jaar werkelijk opstapelden. Maar zoals altijd kun je de zaken in Spanje toch niet goed met elkaar rijmen. Ik bedoel, je ziet die overvolle winkelstraten... terwijl je weet dat een vijfde van de bevolking onder de armoedegrens zit. Er staan rijen bij de voedselbank, maar de restaurants zitten overvol. Contrasten. Contrasten, contrasten zoals altijd in dit Spanje. Het voor de kerst trad de nieuwe premier aan... en hij gaat 16,5 miljard euro bezuinigen. De mensen houden werkelijk hun hart vast... omdat ze niet geloven dat het allemaal snel beter wordt. Het stond van de week nog in de krant. Volgens 9 van de 10 Spanjaarden is het herstel nog mijlen ver weg. 9 van de 10, en je vraagt je dan dus meteen af wie er wel positief is... en de eerste groene blaadjes ziet... Nou goed, nog even en het is oudejaarsavond. En ook dan staat het op Puerto del Sol weer vol. De mensen hier die houden dan een bakje druiven vast. En bij ieder uur dat de klok slaat... stoppen ze snel een druif in hun mond. En als je er nu maar twaalf achter elkaar naar binnen krijgt... zonder al te veel te knoeien... brengt dat geluk voor het nieuwe jaar. Hm, het is te hopen voor ze dat de druiven niet al te zuur zijn. Zoals ze hier zeggen in Spanje... Feliz anjo. Gelukkig nieuwjaar. Groet, Rob. Ook een gelukkig nieuwjaar voor jou, Rob. Onze correspondent Rob Zoutberg was dat. U kunt op de website de kaart teruglezen... en u kunt de bijdrage daar ook nog een keertje beluisteren. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit. Even nagenieten van de kerst in je ruime huis. De heuvels in, Tijd voor jezelf.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 Universiteit Groningen discrimineerde mannen... en Somalische demonstranten weigeren Tentenkamp ter Apel op te breken. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Rijksuniversiteit Groningen heeft mannen gediscrimineerd... bij de benoeming van twaalf vrouwen tot hoogleraar. Dat zegt de commissie Gelijke Behandeling. De Groningse Universiteit wilde meer vrouwelijke hoogleraren... en had daarvoor extra geld uitgetrokken en speciale leerstoelen gecreëerd. De commissie deed uitspraak na een klacht van de Groninger Studentenbond... Vrouwen geselecteerd of die konden worden voorgedragen, vervolgens werd gekeken of zij geschikt waren en vervolgens werd er dus een positie voor ze gecreëerd. En hoewel we er natuurlijk voor zijn als GSB dat de verschillen tussen mannen en vrouwen op de universiteit worden beperkt, vinden we niet dat er gebruik mag worden gemaakt van discriminatoren maatregelen. De Universiteit Groningen zegt in de reactie dat er niet meer op deze manier wordt geworven, de benoemingen worden niet teruggedraaid.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 We zijn net gesproken met de advocaat. En de ad advocaat is bij ons te blijven hier. Tot de eindoplossing. Jaren, maanden, bij elkaar. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt de actie wat overdreven. Want volgens de IND kunnen de Somaliërs nog een nieuw asielverzoek indienen. En uh, hangende die, uh, die asielprocedure, uh, en dat zal binnen enkele weken dan duidelijk uh, zijn... Kunnen ze, kunnen ze gewoon onderdak krijgen bij ons? Dus wat ons betreft, hoeven ze hier niet in een tent te zitten. In Antwerpen zijn 15 leden van een radicale moslimbeweging opgepakt. De groep Sharia for Belgium hield een kleine manifestatie. maar had daar geen vergunning voor aangevraagd. En toen agenten om een legitimatie vroegen. werden de actievoerders agressief en werden ze opgepakt. De Antwerpse politie. Er kwamen ook enkele oproepen binnen van mensen die uh, melden dat ze zich ook bedreigd voelden.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 De vuurwerkverkoop is weer gestart. De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht... dat er de komende drie dagen voor ongeveer 65 miljoen aan rotjes... vuurpijlen en ander vuurwerk over de toonbank zal gaan. In de grensstreek halen veel Nederlanders hun vuurwerk in Duitsland. Daar is het vaak een stuk goedkoper, zegt de Nederlander H.J. Wolf... die in Emmerich vuurwerk verkoopt. Ze hebben natuurlijk in Nederland hebben ze natuurlijk ontzettend veel regeltjes. En daar moet overal aan, aan dure bunkers worden voldaan... En ja, wat ik al zeg, de regeldruk is daar uh, enorm. En dat, uh, ja, dat vind je ook terug in de prijs van het vuurwerk. En in Aarle Rikstel is een lading gevaarlijk en verboden knalvuurwerk in beslag genomen. De Brabantse politie zag een auto staan. Er zaten drie jongeren in te blowen. En bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten een tas met 99 nitraatbommen. En er zijn ook drie zakjes wiet in beslag genomen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 DNOS, het Radio 1-journaal. In Venezuela zijn dit jaar zo'n 19.500 mensen vermoord. Omgerekend zijn dat er zo'n 53 per dag. Daarmee is Venezuela het moordduinigste land van Latijns-Amerika. Zelfs in Colombia, dat kamp met hardnekkige guerrilla-groepen, wordt minder gemoord dan in Venezuela. Latijns-Amerika-correspondent Kees Elenbaas vertelt hoe Venezuela aan dit treurige record komt.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 Ja, natuurlijk super relaxed. Ik zat zo mega voor. En uh, ja, ik reed uh, een, uh, een, lekkere, een lekkere vijf. En we afspraken een beetje met Blokhuizen mee te rijden. Waardoor ik omdat hij, hij moet gewoon een goede tijd rijden. Ik kan er iets mee spelen. daardoor heb ik iets van wisselvallige ronde tijden. Was het ook een beetje uh, ploegenspad tussen jullie twee uh, om hem als het ware naar Boedapest toe te rijden? Nou, ja, dat dus was wel de bedoeling natuurlijk. En uh, weet je, als zich, ik sta op zo'n moment zo Rian voor... dat als zich dat voor kan doen... Uh,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 Straks spreken we de bestuursvoorzitter van PGGM. Hij is verantwoordelijk voor de beleggingen van veel pensioenfondsen. En dat gaat niet goed de laatste jaren. Verkeersinformatie, het is recht met John Bakker, John een file. Ja, zowaar. Wat zwaar. Had ik al gezegd had een uurtje geleden, als ze nou niet tegen elkaar rijden, komt het goed. <laughs> maar helaas. En wat doen ze? Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knopend Battleverdorp, twee kilometer na een ongeluk. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Bent u van plan om volgend jaar af te vallen... dan heeft u hetzelfde goede voornemen als autofabrikanten. Alleen gaat het bij hen niet over kilo's, maar over grammen. Concreet, de grammen CO2 die auto's uitstoten, die moeten naar beneden. Over drie jaar mag de gemiddelde uitstoot nog maar 130 gram per kilometer zijn. En Europa dreigt al met miljoenen boetes. De bijdrage is van Louis Dekker. Mijn Peugeot is tien jaar. Oeh, vervuilende auto. En tien jaar geleden maakten we ons kennelijk niet druk over CO2... Want nergens in de papieren, kan ik zien wat ik per kilometer uitstoot. Die Peugeot met roetfilter van jou... die is toch wel erg milieuvervuilend vergeleken met de auto die er nu zijn. Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Want de hoeveelheid CO2 die een auto uitstoot... bepaalt tegenwoordig voor een groot deel of een auto een succesnummer kan worden of niet. Hoe lager de CO2-uitstoot, hoe lager het brandstofverbruik, diesel of benzine. Dat sowieso. Wim oude analist van de auto-industrie. Maar het is bovendien van belang voor een autofabrikant... om zoveel mogelijk autofabrikant... ...met hele lage CO2-emissies te verkopen... ...omdat elke auto meetelt in het gemiddelde wat een autofabrikant uitstoot per auto. Volgend jaar wordt die grens in Europa 130 gram per kilometer... En in 2020 zelfs 95 gram. Het was een paar jaar geleden nog onvoorstelbaar dat autofabrikanten zouden gaan adverteren over hun CO2-uitstoot. En nu, nu lijkt het allemaal om grammen te draaien. De nieuwe Punto My Life. Nu al slechts 90 gram CO2-uitstoot. Dus rijbelastingvrij. Wij hebben ingezet op een beleid om zuiniger motoren te maken. Het start systeem. Dat is ingezet. Vier, vijf jaar geleden. En uh, nu betaalt zich dat uit. Hans Vervoorn van Fiat Nederland. Je bent dus in wezen vast klaar voor de toekomst. Je hoeft niet vijf jaar vooruit te denken. Maar het is wel belangrijk dat je al kunt zien... de komende twee jaar zitten wij goed. En je vertelt ook aan de consument dat je altijd probeert vooruit te lopen. Nu al slechts 90 gram CO2-uitstoot. Hoe minder, hoe beter. Mike Bellinfante van het Koreaanse merk Hyundai. Ja, we hadden het nooit kunnen denken. Er is een nieuw spelletje gaande in de automotive-industrie. Wie heeft de kleinste... Drie jaar geleden hadden het niemand het over CO2-uitstoot... en iedereen spreekt daar momenteel over. En dat die grammen speerpunt zijn geworden... dat heeft alles te maken met Europese regelgeving. Want automerken die de gemiddelde uitstoot van hun modellen... niet naar beneden brengen, die krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. Hoe minder CO2-uitstoot je hebt als fabrikant... hoe minder boete je krijgt. De kleine modellen en de grote modellen worden bij elkaar opgeteld... en dan uh, gaan ze een boete betalen aan Brussel... want het is een Europese wetgeving. We zaten een aantal jaar geleden op gemiddelde... 160 gram, we zitten nu op 127 gram. Uh, over een aantal jaren zitten we onder de 100 gram voor het hele gamma. Dat is echt ongekend. Bovendien willen die fabrikanten kunnen zeggen... wij zijn de zuinigste en dus milieuvriendelijkste fabrikant van Europa. Dus het is echt een topic. Belastingvrij. 7 jaar garantie. Vanaf 7.995 euro. Nagenoeg, iedere maand komt er wel een nieuwe auto... die nog minder CO2 uitstoot dan de concurrent. Voor zover bekend is Kia op dit moment de koploper. De Rio 1.1 CRDI die heeft een uitstoot van 85 gram CO2 per kilometer. En hoe komt dat? Nou, er zijn een aantal zaken die daarvoor zorgen. In die ultiem zuinige uitvoering van 85 gram zit bijvoorbeeld geen airconditioning, maar ook geen elektrische ramen. Dus die auto is door een aantal zaken weg te laten lichter. Dus zoveel mogelijk uitgekleed. Dat klopt inderdaad. En het mag gek klinken, dat is een auto die niemand zal willen kopen. Want waarom zou je een auto kopen die 85 gram uitstoot, terwijl 95 ook mooi genoeg is? Sebastiaan van der Pol van Kia Nederland. Als je naar de Nederlandse markt kijkt... is die 85 gram auto eigenlijk niet een auto die we veel verkopen... want. Ook de normale 1.2 benzine variant en de normale 1.1 diesel variant... stoten dermate weinig CO2 uit dat ze ook wegenbelastingvrij zijn. Dus die 85 gram is een beetje kijk eens wat we kunnen. Het is op dit moment een paradepaardje. Maar goed, als straks de wetgeving verandert... dan hebben wij alvast een auto met een extreem lage uitstoot. Voor een deel is het windowdressing. Sommige fabrikanten zijn er duidelijk over. Maar niet iedereen doet dat. Heel veel van die 88 gram auto's, als ik ze zo mag noemen... hebben standaard geen airconditioning. Terwijl de versie die... Die verkocht wordt, dat wel heeft. Nee, maar een auto zonder airco is niet meer te verkopen tegenwoordig. Ingewikkeld, hè? En de laatste spreker, dat was Mike Bellinfante van Hyundai in de bijdrage van Louis Dekker. Vanaf begin 2013 kan het zomaar gebeuren dat gepensioneerden tientjes per maand minder pensioen krijgen. Pensioenfondsen van miljoenen deelnemers moeten de komende maanden beslissen wat ze doen om financieel gezond te worden en vooral om financieel gezond te blijven. Pensioenfondsen staan er weer net zo slecht voor als in het voorjaar van 2009. Het geld van een aantal fondsen wordt belegd door PGGM, waaronder dat van het een na grootste fonds van Nederland, Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Martin van Rijn is bestuursvoorzitter van die uitvoeringsorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zeker is het nou dat een van uw pensioenfondsen moet ingrijpen? Nou, eigenlijk is dat nog niet zo zeker. Omdat wij uh, erg afhankelijk zijn van wat uh, de dekkingsgraad uh, doet op 31 december. En hoe raar het ook klinkt, uh, dat weten we eigenlijk een paar dagen voor die tijd nog niet helemaal goed. Ja, dat en klinkt dat, raar. Uh, ja, het is uh, heel sterk afhankelijk van de, van de rente. Je moet... Uh, beseffen dat 1% rentedaling, 15% rentedaling van de dekkingsgraad is. Dus dat betekent dat het erg nauw luistert voor veel fondsen... van wat de stand op 31 december zal zijn. En zoals u elke dag in de krant kunt lezen... is die rente die, ja, die verandert eigenlijk met de dag. Maar ik lees ook in de krant en ook op de site van de NOS... dat de pensioenfondsen er op dit moment weer net zo slecht voor staan... als in het voorjaar van 2009. Ja, wat we hebben meegemaakt is dat we in 2009 ook zo'n situatie hadden... dat er slechte aandelenrendementen waren en eigenlijk ook een hele lage rente. En die zien we, dat zien we eigenlijk nu weer. De aandelenrendementen zijn nog steeds niet erg verbeterd, terwijl die rente... Uh, ook nog erg laag blijft. Dus dat betekent dat ook voor de dekkingsschade dat slecht nieuws is. Ja, maar toch snap ik het niet. Want uh, aan het begin van de crisis. toen werd er gezegd: van nou ja, we hebben even tijd nodig. Er kwamen herstelplannen. om uh, de situatie weer op orde te, te krijgen. Maar dat is klaarblijkelijk niet gelukt. Ja, maar u moet ook, ook die herstelplannen. die zijn ook sterk afhankelijk. van uh, wat die rente doet. U moet, uh, voor, voor veel fondsen geldt bijvoorbeeld. Dat, dat herstelplan vereist dat je in een bepaalde tempo weer uh, een dekkingsgraad hebt van zeg maar 100 of 150 procent. Dan moet je dan lang, langzaam naartoe groeien. Maar ook dat is erg afhankelijk van wat aandelen, rendementen en, en rente doet. En ja, wat we nu nog steeds zien is dat dat zo ongelooflijk beweeglijk is... dat dat herstelpad niet een, een vast gegeven is. Maar dan zijn we dus gewoon afhankelijk van de aandelen en van de rente. Ja, ik denk dat wij lange tijd met elkaar niet beseft hebben omdat het zo goed ging dat dat eigenlijk altijd al het geval is geweest. Je moet bedenken dat het pensioenresultaat is maar voor een derde of een kwart afhankelijk van de premies die je inlegt. En voor de andere deel afhankelijk van het aandelenkendement en, en, en, en de rente. rente. Um, Oké, okay, uh, maar als we dat vaststellen met elkaar, uh, dan moeten we misschien ook wel vaststellen dat het gewoon geen zekerheid is uh, dat het pensioen gewoon elk jaar gegarandeerd is. Ja, wel het pensioen, maar niet de hoogte ervan. Van een pensioen, van dan kan het meegroeien met, uh, met de inflatie, dat is heel erg afhankelijk van, het, uh, van, van de financiële markt. Dat is overigens altijd zo geweest, alleen we zijn gewend geweest aan de situatie dat het eigenlijk altijd goed ging. En uh, dan wil je het verhaal van dat het ook wel slecht kan gaan, uh, niet zo horen. Ja. Maar uh, het, het blijft zo. We hebben in Nederland uh, 800 miljard aan dus uh, pensioenverplichtingen, uh, pensioenvermogen en 25 miljard aan premie. Dus dat geeft wel aan dat, uh, dat ja, premiestijging op zich uh, niet helpt om, uh, om die verplichtingen te dekken. Ja, nee, want er zijn, grosso modo zegt iedereen dan, drie mogelijkheden om het te doen. Premiestijging, daarvan zegt u al van, nou ja, dat helpt niet. Wij storten door uh, werkgevers. Helpt dat? Uh, dat helpt ook. Het hangt een beetje af van de afspraken die gemaakt uh, zijn. Maar dat is ook al vaak bedoeld om de dekkingsgraad weer op een bepaald niveau te brengen. Ja, en de derde is korter. En de derde is korten en uh, de, uh, alle pensioenfondsen in Nederland hebben uh, die korting, uh, dat willen ze altijd vermijden. Dat is een uh, soort laatste redmiddel wat je wilt doen. En vandaar ook uh, dat uh, pensioenfondsen over het algemeen alles uit de kast halen om te voorkomen dat uh, zo'n situatie gaat ontstaan. Maar het kan dus wel gebeuren heel sterk afhankelijk van de, van de financiële markten. Ja, nee, dat heeft u uitgelegd. En die, die fluctueren elke dag. Zodat je het eigenlijk nu nog niet kan zeggen voor, uh, voor volgend jaar. Laat staan wat er uh, de rest van het jaar gaat gebeuren. En er is geen enkele andere manier om uh, ja, meer geld te verdienen. Want je moet eigenlijk gewoon als pensioenfonds geld verdienen voor je mensen. Uh, ja, het, het, het hogere en het heilige doel, om het bijna zo te zeggen... is dat er een rendement wordt gemaakt voor je, degene die pensioenpremie betalen. Dat betekent dat uh, pensioenfondsen over het algemeen ook op de lange termijn uh, kijken... en uh, niet op uh, korte termijn uh, winst of vies uh, gaan. Uh, maar ja, het blijft afhankelijk van wat je dan op die financiële markten kan maken. Ja, nou ja, eigenlijk is een beetje mijn achterliggende vraag van... moeten we het misschien wel anders organiseren? Nou, er is geen enkele methode om te bedenken dat je... een pensioenresultaat kan halen en daar uh, met een uh, lage premie ook uh, uh, dat resultaat ook uh, kan halen. Wat ik net al zei, uh, ook als je de premie zou verdubbelen of verdrievoudigen, dan nog heb je niet uh, te maken met een geïndexeerd pensioen. Om een voorbeeldje te geven, als iemand op zijn 24 ste gaat werken in de zorg en die verdient uh, 30.000 uh, euro, uh, uh, hoeveel pensioen heb je dan nodig op je 66e? Hoeveel pensioenpot... heb je dan nodig om voor de rest van je leven zeg maar, een geïndexeerd pensioen te krijgen? Dan heb je ongeveer een miljoen euro nodig. Hoeveel premie betaal je gedurende je hele werkzame leven? 350.000 euro. Dus dat geeft wel aan dat het, pensioen, dat het pensioenresultaat echt afhankelijk is... van, uh, van rente en aandelen van de mensen. Ja, maar daar zitten we dus diep in de problemen... als het zo blijft zoals het nu uh, gaat. Namelijk dat er op die beurzen uh, geen geld verdiend wordt it. Right gelukkig zijn pensioenfondsen kijken niet uh, van vandaag op morgen of van jaar op jaar, maar kijken naar de lange termijn. En uh, nou, die lange termijn is ook, uh, ook in het verleden gebleken dat uh, dat uh, rendement natuurlijk uh, gemiddeld gesproken uh, best wel aardig is. Uh, we moeten natuurlijk de rekening houden met het feit dat er een economische crisis is en dat we gedurende enkele jaren problemen hebben te verwerken. Maar uh, het unieke van het Nederlandse pensioensysteem is nou juist dat we a veel geld opzij zetten en b dat we op de lange termijn kijken. En het blijft natuurlijk zo dat risico's met elkaar delen is altijd beter dan zie je eentje te moeten nemen. Ja, maar blijft overeind staan dat op het moment dat het slecht gaat... dat die dekkingsgraden ook achteruit rollen? Uh, uh, uh, als het gaat om, om geld, dan is uh, alles afhankelijk van, uh, van economie. En dat geldt ook voor, uh, voor pensioenresultaten. Dat zijn we misschien niet zo gewend. Maar dat is wel zo. Ja, het is even wennen, inderdaad. Meneer Van Rijn, dank u wel voor het uh, gesprek. En ik zeg er nog eventjes bij dat een uh, overzicht van alle pensioenfondsen en uh, de dekkingsgraad. en dus ook uw eigen pensioenfonds. staat bij ons op de site. Gertjan Dennekamp heeft dat gemaakt op NOS.nl. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Eerst Katrien nou. De kans is groot dat studenten hun basisbeurs kwijtraken. Bronnen rond het kabinet bevestigen in het AD dat ambtenaren van het ministerie van Financiën plannen uitwerken voor een sociaal leenstelsel. Komend voorjaar moeten voor miljarden extra worden bezuinigd. Het afschaffen van de basisbeurs voor studenten levert zo'n 800 miljoen euro op. Bij de afgelopen verkiezingen pleitte de VVD er al voor studenten meer zelf te laten betalen voor hun studie. Ook de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks, willen dat. Coalitiepartners CDA en PVV zijn veel tegen, omdat het de drempel om te gaan studeren verhoogt. Behalve de studiebeurs zit ook de ov, OV ja kaart voor studenten in de gevarenzone. Er is een tekort aan medische experts die kunnen aantonen of kinderen met verwondingen zijn mishandeld. Dat meldt het Nederlands Dagblad op basis van een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, het WODC. In Nederland worden ieder jaar zo'n 120.000 kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Ongeveer 15 van hen sterven aan de gevolgen. Onderzoek door specialisten is echter lang niet altijd vanzelfsprekend bij een vermoeden van kindermishandeling. Raadsleden van GroenLinks proberen volgens de Volkskrant opnieuw te bereiken dat er in Nederland een vuurwerkverbod voor particulieren wordt ingesteld. Een eerdere poging daartoe strandde in de Tweede Kamer. Nu wil de fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam het met een burgerinitiatief nogmaals proberen. Hij wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat gemeenten zelf uitmaken of ze het afsteken van vuurwerk door particulieren al dan niet toestaan. Drie jaar geleden sneuvelde een burgerinitiatief van het raadslid nog. Volgens de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Gusje ter Horst bleek uit een enquête dat een vuurwerkverbod maar door 10% van de Nederlanders wordt gesteund. Bovendien voorzag ze grote problemen met het handhaven van zo'n verbod. Van de politieke partijen in de Tweede Kamer is alleen de Partij voor de Dieren voorstander van een vuurwerkverbod. Ook een aantal burgemeesters pleiten voor. Er moet een register voor betrouwbare glazenwassers komen. Daarvoor pleit het hoofdbedrijfschap Ambachten in De Telegraaf. De register moet de klant helpen van slechte glazenwassers af te komen. Bewoners hebben vaak geen keus tussen verschillende glazenwasbedrijven... omdat ze de wijken onderling verdelen. Glazenwassers die toch in Andermans wijk komen... riskeren geweld of bedreigingen. Het hoofdbedrijfschap komt met deze oplossing nu de Nederlandse mededingingsautoriteit bekendmaakt dat tien Haagse glazenwassers beboet worden. Volgens de NMA hebben zij in 2006 afspraken gemaakt over wie welke ramen mocht wassen in een nieuwbouwwijk in hun regio. De NMA juicht het initiatief voor een openbaar register van glazenwassers toe, maar dat mag niet concurrentiebeperkend werken. Een paar jaar geleden deed het Openbaar Ministerie ook al onderzoek... naar fraude en afpersing bij glazenwassers in Den Haag. Er werden toen 25 mensen opgepakt. De man die in 2004 een politieagent in de binnenstad van Enschede doodschoot... is uitgeleverd aan Duitsland. Dat melden verschillende Duitse media. Justitie in rijn westfalen had gevraagd om de uitlevering van de man. De inmiddels 52-jarige schutter werd door de rechtbank in Almelo... veroordeeld tot levenslang. Tijdens het hoge beroep veroordeelde het gerechtshof hem tot 20%. De agent werd ruim zeven jaar geleden neergeschoten toen hij tijdens een drugscontrole de man wilde fouilleren. Zijn collega werd, het in, het, werd in het hoofd geschoten. De collega overleefde de gebeurtenis maar raakte gehandicapt. De uitlevering aan Duitsland onlangs vond plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen omdat de man als zeer gevaarlijk en meedogenloos wordt beschouwd. Dat is het mediaoverzicht van vandaag. Wat gaan we doen zo dadelijk na acht uur? We hebben het nog over Iran. De dreiging van de boycott van het Westen. En het tegendreigement weer van Iran. Om dan maar een deel van de straat van Hormuz af te sluiten. Wat heeft dat allemaal voor betekenis? Ook zijn we bij de verkoop van vuurwerk. Want sinds een uurtje kunt u weer vuurwerk kopen voor de oud en nieuw. Knalt het al lekker? We zijn in Utrecht. Dat gaan we zo eens even beluisteren.